7 uur, Joop met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Maastricht een persconferentie met burgemeester Hoes, het OM en de politie. Die geven mogelijk meer duidelijkheid over het onderzoek dat al sinds zaterdag aan de gang is in de wijk Ambi. In een veld dat is afgeschermd met dichte hekken staan tenten en containers. Er zijn bomen gekapt en er is gras gemaaid en ook is er een graafmachine ingezet. De politie zegt weinig over het onderzoek. Volgens een woordvoerder wordt er gezocht naar belastend materiaal. Het zou niet gaan om een moord- of vermissingszaak. Bij een grote brand bij een autosloperij in de Lier in Zuid-Holland is veel rook vrijgekomen. De brand is inmiddels geblust. De rookpluim was te zien vanaf het knooppunt Spaanse polder op de A20. Inwoners van de Lier werd aangeraden hun ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele woonhuizen en bedrijfspanden naast de autosloperij. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zegt de burgemeester van de Lier.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 kent onze gast vooral als een eigenzinnige opiniemaker... over kwesties op het breukvlak van culturen en religies. Maar nu komt hij met een schrijnend en ontroerend boek over zijn moeder, Jemma... die na een herseninfarct verlamd en sprakeloos in een rolstoel belandt en verloren dreigt te raken in een doolhof van ziekenhuizen, therapeuten en zorginstellingen. Hier is Mohammed ben Zakour. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Mohammed, er staan allerlei verhalen in. En één verhaal uh, gaat over de kerstpakketten... waar je moeder altijd zo heel erg blij mee was. Um, en uh, hoe zat het eigenlijk met Pasen en, en de eieren? Was ze daar ook heel blij mee? Nou, dat, dat, dat, dat vieren we niet. Ze, ze heeft het ook volgens mij nooit helemaal goed begrepen. Ik, ik in het begin ook niet... De, een, een ei wordt gelegd door een kip en ondertussen zag je dan zo'n haas. <lacht> en, uh, en dan een soort ook nog iets van religieus. Nee, dat was haar niet helemaal helder. Daar nou kon ik ook niet iets, uh, iets, uh, iets lolligs omheen uh, bedenken. Nee, er kwam geen paaseitje in bij ja. de familie Benzakour aan ja. het Pasen. En met het kerstpakket, dat, dat kon wel omdat mijn vader en mijn broers al met een kerstpakket altijd thuis kwamen. Toen dat, dat ook ophield. En toen dacht ik, die, dat gat moet ik dan opvullen met een uh, verzonnen kerstpakket. Dus ging ik zelf een kerstpakket maken. Ja, vertel eens, wat ja. deed je er allemaal in? Of hoe maakt nou, wat in een kerstpakket uh, van oudsher uh, tegenwoordig is dat, uh, is, dat anders. Maar... <coughs> Ja, daar gingen borrelnootjes in, verkade uh, chocolade, hazelnoot, uh, allerlei uh, soorten thee. En uh, dat, dat uh, bedekte eerst de bodem met wat stro. En die doos die haalde ik bij de supermarkt. En dan strooide ik wat, wat nep nep-sneeuw eroverheen, deed er een strik omheen en ik deed, kocht ook zo'n kerstpapier om die doos dan te versieren. En dan kwam ik binnen en dan zei ik tegen mijn moeder, ik heb een kerstpakket van de baas gekregen. En dan werd ze daar wat heel blij van en dacht ze echt, want ja, ik, ik, ik had geen baas, ik was freelance, ik werkte bij de krant en dan heb je geen, geen baas die jou een kerstpakket nee, geeft. Nee, laat staan een kerstpakket. Ja, daarom. Dus, uh, dus ik, uh, ik heb dat jarenlang zo gedaan. En dat heb ik doorgezet tot het moment dat ze ook in het verpleeghuis uh, zat. Toen kwam ik ook met een kerstpakket aan. En om het zo echt mogelijk te laten lijken... Deed ja, je deed ik er, er ook uit? nog uh, een fles wijn in en uh, varkenspaté, Zo'n zo kuipje varkenspaté, want dan was het een echt kerstpakket. En dat, dat ging dan automatisch naar de Hollandse buren. Ja, anders was het natuurlijk verdacht. Ja, ze kan uh, um, niet meer praten. Nee. Ze, hoe oud was ze eigenlijk toen het gebeurde? Het is nu uh, uh, drie jaar geleden. Stil op de kop af, drie jaar geleden dat ze die infarct kreeg. Hoe oud ze op dat moment was, weten we niet precies... Dat die leeftijd uh, is, is, is, is, is fictief. Eigenlijk. Toen ze naar Nederland kwam, stond ze ingeschreven 1-1-32. Zoals heel veel migranten 1 januari. Mm -hmm. En 1932, dat is omdat mijn vader waarschijnlijk wel in 1932 is geboren, heeft hij gelijk mijn moeder ook 1132 laten noteren. Maar mijn moeder is aanzienlijk uh, een jaar of vijf, zes, zeven, acht, we weten het niet, jonger dan mijn vader. Mm -hmm. ja. En ja. je vader is inmiddels in de 80? Ja, mijn vader is, uh, is uh, in, uh, begin 80, 81. Ja. En mijn moeder is denk ik begin 70, uh, midden 70, zoiets. Ja. Nou, je, je schreef een boek uh, uh, over je moeder. Hoe zou het trouwens zijn, stel dat ze wel, ze is analfabeet, stel dat ze wel zou kunnen lezen en uh, schrijven, zou dat dan nog wel intact zijn gebleven na die hersenbloeding? Nee, ik denk niet. De beschadiging is dermate en zo fors dat dat, dat, dat, dat waarschijnlijk niet het geval is. Ik heb daar een man ontmoet uh, uh, in hetzelfde verpleeghuis die ook getroffen is door een infarct. En hij was docent in het, in het leven voordat hij voordat die uh, docent aan de HTS in Rotterdam, meen ik. Ja. <coughs> um, die man kon ook niet meer schrijven. Hm. Dus, dus dat vermogen, dat cognitieve vermogen van gedachten, omzet in tekens... ook dat kan je kwijtraken. Dus, maar bij mijn moeder was het dubbel op. Ze heeft het nooit gekund. En dus, dus daarom was het ook zo frustrerend met die logopedie-sessies... die vertrokken vanuit het idee dat mensen konden schrijven mm -hmm. en lezen. Ja, dat en, beschrijf en, je ook, hè? De logbe, ja, die session. Ja, dat was een van de frustrerende dingen waar ik, tegenaan, uh, waar ik tegenaan en mijn moeder tegenaan liep. Ja, want waar slaat dat op als je te maken hebt met een analfabete vrouw die tegenover je zit? Ja, dan of... moet je naar andere methodes kijken. Ja. Omdat, uh, en die zijn er wel, maar niet in Nederland. Uh, ben ik later achtergekomen. Over dat soort zaken uh, uh, schrijf je... Uh, over je moeder dus, die op een gegeven moment uh, haar spraak kwijtraakt. En uh, in een verpleegde huis terechtkomt. En daar plotseling aardappels met jus moet gaan eten. En op een uh, slaapzaal terechtkomt waar ook mannen liggen. Dus een gemengde slaapzaal. Uh, de tegel ligt daar om zo dadelijk beschreven te worden. Je was oh ja. hier in 2004. Dat is alweer wat jaren geleden. En ja. toen had je een boek geschreven over Abu <kwijls> <kwijls> um, Nieuw Nieuwlichter of oplichter. Zo heette dat boek. Ja. Hoe is het eigenlijk met hem? Ik heb ik al heel lang niks meer van hem gehoord. Ik zou het niet weten. Jij ook niet? Ik zou het echt niet weten. Ik weet, het laatste wat ik weet is dat hij geëmigreerd is, maar dat... Het... Dat is geen, geen uh, onbekend nieuws. Geemigreerd naar Libanon. Hij is daar uh, gaan wonen en werken. Hij is doseert, meen ik, aan een universiteit in Libanon. En uh, hij komt bijna niet meer naar Europa. Nee, want dat is alweer een paar jaar geleden, ja, volgens mij. Dat ja. hij, uh, nee, dat project is op een gegeven moment uh, opgeheven. Dat is nog even overgenomen, geloof ik, door een aantal uh, mensen. Maar dat is nooit meer goed van de grond mm -hmm. gekomen. Ja, hij was het gezicht en, en de kop. En toen hij ermee kapte. Van de, uh, de AEL? Van, van, van die Europa. beweging. Ja. Ja. En uh, toen is dat opgehouden. En uh, jouw um, idee was in de tijd, en daar heb je toen dat boek ook over geschreven, dat hij gedemoniseerd werd hè, door uh, de media. Nou, ik onderzocht uh, de wijze waarop hij toen uh, uh, zijn beweging gestalte gaf en hoe hij uh, ja, de ontvangst in de Belgische media en de Nederlandse media de ontvangst in. De politici, dat vond ik een heel interessant fenomeen, dat verschijnsel ja. in die tijd. Ja, inmiddels behoeit me dat allemaal niet meer, moet je zeggen. Nee, helemaal nee, nee, niet, meer. niet meer. politiek is erg naar de achtergrond verschoven, ja. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Nee, ik weet het niet. Misschien ben ik volwassen geworden. Veertig <laughs> ben je nu, toch? Mm. Uh, en terwijl je ook een tijd in de gemeenteraad hebt gezeten ja. voor de PvdA... Ja, en door ja. Abu Dhajjah in de tijd ook bent benaderd van... wil jij niet de leider worden in, uh, in Nederland? Ja, hij vond dat ik uh, goed kan praten. en Ik had uh, linkse ideeën, heb ik nog. En uh, uh, ik werd hem aanbevolen door zijn, van zijn verschillende kanten. Dus dat was een een eervol aanbod, maar daar heb ik natuurlijk zeer vriendelijk nee tegen gezegd... want ik ben geen politicus, ik ben een journalist... en uh, als journalist wil ik uh, iedereen kunnen bekritiseren... die ik, uh, die ik vind dat hij bekritiseerd moet worden. Ja. Dus, uh, ja. nee, ik dat is nog dat wel in het alsof... gelijk gesteld. Dat is nog wel interessant, hè? want oh. ik geloof dat het in 2008 was... dat de rechter Abu Dhabi toch helemaal heeft vrijgesproken. Ja, ja hij werd toen, uh, en... ja, hij werd toen uh, voor, voor alles en nog wat, wat lelijk en vies en gevaarlijk is beticht... En, daar was eigenlijk helemaal geen grond voor, ook de politici. Uh, en hij is later helemaal vrijgesproken. Dus in die zin had ik het wel goed. Ik heb vaker gelijk. Dat komt altijd veel later. <lacht> nou, niet te stoer doen. Hè? Nee, nee, maar in dat in dat. Nee, maar... <lacht> Was het echt Behalve journalist zo. ben je ja. ook nog uh, socioloog, publicist, columnist. En, uh, je hebt nu een totaal ander boek geschreven. Ik wil ja. trouwens even dat luisteraars uh, uh, zich kunnen melden... vragen kunnen stellen, opmerkingen uh, kunnen plaatsen. Laat het ons weten. Ga naar onze website radiokunstof.nl... of meld u via Twitter, hashtag radiokunstof. Goed, een heel ander boek heb je nu geschreven. Een, uh, een boek over je moeder. Een, een schrijnend en uh, heel ontroerend portret heb je gemaakt van de vrouw die jou in 1972 baarde... in uh, het noordoostelijk rifgedeelte van uh, Marokko. Uitstekend. Ja. Um, wanneer ben je begonnen met het schrijven over je moeder? Wat was het eerste moment? <coughs> Vrij kort nadat ze getroffen werd door die, uh, door die, uh, door die verschrikkelijke infarct. en um, Aanvankelijk helemaal niet met het idee om dat uit te laten monden in een, uh, in een boek. Het waren korte notities die ik maakte... Voor mezelf en um, ik moet je je voorstellen... je zit tegenover iemand met wie je, je hele leven hebt gekletst, gelachen... en van alles hebt gedeeld en ineens een doodse stilte. En om die stilte een klein beetje op te vullen... Um, pakte ik pen en papier en schreef ik. Ik krabbelde eigenlijk maar wat. en Ik krabbelde mijn gevoelens, ik krabbelde de indrukken, de, de, de pijn... maar ook, uh, ja, ik observeerde van alles en, en, dat, en dat bewaarde ik... En, Thuis, uh, als ik niet kon slapen, wat, wat vaak het geval was... en ik bed lag en uh, dit niet kon bevatten... Uh, dan stond ik op en dan kon ik eigenlijk uh, alleen maar verder... als ik iets op papier had gezet. En dan had ik een soort van houvast, hou waar ik weer even... Uh, ja, je moet je voorstellen, het was een chaos in mijn hoofd. Uh, is het waar, is het niet waar, is het een droom, is het... Was het, idee... het was van de ene dag het, uh, op de andere dag... ...dat ze niet meer zou kunnen praten. Nee, dat was niet meteen duidelijk. Het was ook niet meteen... Nou, achteraf was het wel duidelijk, want ik wist eigenlijk... ...tot dat moment wist ik helemaal niets af van uh, beroertes. Ik had er wel van gehoord vaag. Uh, de hand weet ik dat je verschillende beroertes hebt. Je hebt bloedingen, je hebt infarcten. Mijn moeder heeft een infarct gekregen. Ik weet ook hoe dat uh, kan ontstaan. Ik weet ook wat de symptomen zijn. die uh, zich voordoen op het moment dat je getroffen wordt door een infarct. Uh, al die dingen, dat ben ik, allemaal later ben ik daar, uh, heb ik daar kennis van genomen. En uh, terugblikkend uh, waren er wel meteen verschijnselen. waaraan de artsen hadden kunnen zien: van uh, dit, uh, dit is een foute boel. Mm -hmm. Ja, er is, uh, er is niet adequaat gehandeld. En. Um, wat ja, er is ook vraag? sprake van ja. medisch falen. Dat beschrijf je eigenlijk min of meer op het einde. <kwijnt> in het begin een beetje, op het einde ook nog een beetje. Maar je wilt per se niet dat het boek daarover gaat. Nee, nee, omdat het, dat boek... Uh, dat, dat, dat leidt af van de, van de thematiek van het boek. Het boek gaat eigenlijk over een, een, een mens... Wat, uh, wat ontakeld is tot, tot, een, tot een... tot een ding. Hm. Misschien wil je... Een, ik heb een passage uitgekozen. Misschien wil je dat voorlezen. Ja. Um. Zullen we een stukje buiten wandelen? Ze blikt niet begrijpend. Ik herhaal de vraag, nu luider, langzamer. En wijs zelfs met mijn vinger naar het raam om elke misverstand uit te sluiten. Ze schudt ja, maar ik weet niet zeker of ze ja bedoelt. Ik kijk haar aan alsof ik aan de rand van een vijver naar roerloos water kijk. Ik denk aan het buikorgeltje dat moeder ooit was... Het wonderorgeltje dat zonder te hoeven worden aangezwengeld... de hele dag muziek voortbracht. De vrouw die dwars door het journaal heen kakelde. De tv-programma's aldoor becommentarieerde, Die geamuseerd alles herhaalde wat er in een leuke tv-scène gezegd werd... terwijl iedereen in de kamer het ook zelf kon horen. Haar opfleurende lach. Wie bedroef was en haar stem hoorde werd fris en licht. Haar ziel, meer dan uit haar ogen, sprak uit haar mond. En nu zitten we oog in oog met een blinkend raam. Twee ravijnen die in elkaars afgrond blikken. De mond dood. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Welke onverlaat heeft dit ooit bedacht? Ja, Mohamed Sakour leest voor uit het boek dat hij schreef over zijn moeder. Jemma, geheten. Dat moeder betekent hè, in, in het, het uh, Berbers. berbers ja. Ze komt dus in een uh, verpleeghuis terecht. Jij bezoekt haar uh, heel regelmatig. Hoe vaak ga je naar toe eigenlijk? Ze zitten niet meer hoor. Uh, ze nee, zit, toen. Ze, toen ja, uh, bijna iedere dag, maar dat, dat is niet uit te houden. Hm. Dat is, dus, uh, ik, ik had een schema gemaakt waarin uh, we de dag deelden in de ochtend, middag en in de avond. En uh, zoveel mogelijk, en ik, om de dag ongeveer zat ik daar. En dan echt uren. En die uren, dat leken eeuwigheden omdat je niet met elkaar komt? Ja, maar. omdat er gewoon geen communicatie mogelijk is. En alle communicatie is miscommunicatie. En je moet je voorstellen, je praat tegen een klein kind. En als je tegen een kind praat, dan ben je eigenlijk na een, na een uur al moe. Omdat je tegen een kind vaak heel gearticuleerd moet praten. zo een beetje opgeschroefd. Het is nooit zoals ik nu met jou praat. Mm -hmm. Ik vond het ook altijd verademend als ik een uur met mijn moeder bezig was... dat ik even gewoon gedwongen even met iemand anders ging praten... Mm -hmm. omdat ik dan weer mijn eigen tonatie, mijn eigen manier van praten weer eventjes kon. Ik was dat kwijt. En het was buitengewoon vermoeiend. Ik ging vaak in de middag en dan zat ik daar van een uur of twaalf tot, tot een uur of zes, zes uur. En dat, dat leek er geen zes uur, dat leek er zes jaren. Waarom bleef je zo lang? Omdat ik me niet kon verkroppen om mijn moeder daar alleen te laten omdat ze, ze, ze is al alleen in, haar, in zichzelf. Omdat ze echt opgesloten zit in, een, in een iets wat ik me niet kan voorstellen. Als je mij een dag de mond afplakt, denk ik dat ik echt van een balkon afspring. Zij uh, is nu drie jaar is er geen woord uit haar mond gekomen. Mm -hmm. Maar haar gedachten gaan wel door. Dus er is van alles wat ze wil zeggen, van alles wat ze wil vragen. En dat kan ze niet uh, uh, uh, vertalen naar taal. Dus het, het blijft allemaal hangen in de kop... Nou, dat is gekmakend. En bovendien um, had ik het idee dat ik het beste met haar uh, dat contact kon maken. Veel beter dan alle zusters en alle hmm. mensen die daar rondliepen. Want waar bestond dus jullie dus contact soort, uit? Wat, wat, wat deed je wel als je niet meer kan praten? En, uh, ja. Monologen. Dus ik, ik, hield maar, ik praatte maar wat en ik uh, kletste maar wat. En op een gegeven moment weet je gewoon niks meer te bedenken. En dan dan, dan verzin je verhalen die helemaal niet zijn gebeurd. En uh, om maar een reactie te ontlokken. En ik, ik, ik ging gekke dingen doen. Ik, uh, kunstjes, ik pakte een stuk fruit en dat gooide ik omhoog... en dat ving ik op in mijn nek. Dat is dan wat ik over <lacht> heb gehouden aan voetbal. En dan moest ze lachen en dan was ik blij als ze moest lachen... of ik ging een gekke bek trekken. moest ook lachen of ik deed een danspasje. En, uh, dus ik was voortdurend een soort... Uh, uh, uh, Iemand die de ander amuseert. Hm. En dat kan je een uur volhouden, maar zes uur is uit putten. Dus ik ging tussen de middag uh, dook ik in een kamertje... wat ik daar had gevonden, wat vrij stond in het begin. En daar uh, ging ik slapen. Om uit te rusten. Totdat ik daar net wegge weggejaagd. <lacht> dat Omdat... beschrijf je ook allemaal. Je hebt ja, ja, het ik... alle geheime hoekjes en kamertjes heb je ja. Op een gegeven moment ga je zelf zo ver... dat je met je moeder ergens anders gaat eten... Uh, in een, ja. in een, uh, beschrijf die ruimtes, want het eten, dat, dat is dus aardappels met jus en... en uh, ja, het eten, dat, dat, dat, is, de de dat, is, dat is eigenlijk een straf uh, in een verpleeghuis. Dat, uh, uh, voor mijn moeder een dubbele straf, omdat dat, die maaltijden, rode kool met, uh, met bietjes en, uh, en spezieboontjes, alles gekookt, gekookt in water en dan een stukje vlees erbij en een vlaartoeitje. Ja, je, je eet het omdat je honger hebt, maar op een gegeven moment had ze, had mijn, wilde mijn moeder dat niet meer eten. En, uh, en, en ze moet toch eten. En toen hebben we met z'n allen afgesproken, wij nemen gewoon onze eigen maaltijden mee van huis. En je dus dus ik, had tussen. ik had een schema gemaakt van uh, jij kookt dan, jij kookt dan, jij kookt dan. En dan. Maakten we heerlijke, uh, uh, ja, goed gekruiden, stukjes uh, leven, nietjes, uh, soep, uh, Marokkaanse soep, uh, gebakken uh, ko koekjes, brood die we zelf bakten. En dat vond ze heerlijk. Maar dat mocht weer niet. Wij mochten dat niet eten in, het, in de kantine. Niet? Ja, die meneer kwam op een gegeven moment naar me toe. Die zegt, meneer, het is niet de bedoeling dat uh, u eigen consumpties van huis meeneemt en dat hier opeet in de kantine. Ik zeg waarom niet, want wij hebben toch ook frietjes van u besteld. Dus wij hebben toch recht op een stoel en een plek. Ja, maar stelt u voor dat iedereen zijn eigen voedsel mee gaat nemen... dan kan ik de tent wel sluiten. Ik zeg ja, maar dat is een hypothetische gedachte... want niet iedereen gaat zijn voedsel meenemen van huis. De meesten ziet hetzelfde. De meesten eten gewoon keurig wat hier de, de pot schaft. Ja, maar ik nou, ga kijk, geen uitzicht... Hij natuurlijk wel likken baden ik naar de Marokkaanse Ja, poetjes. volgens mij was hij gewoon jaloers. En Ze wilde de hij zelf een beetje eten. Ja, ja en, Heerlijke, sappige, lamskoteletjes. <laughs> maar, en uh, toen zei hij, ja... Uh, en toch ga ik geen uitzondering maken op de regels. Dus ik, u mag het wel eten, maar niet hier. Dus hm. ik verzoek u vriendelijk comfort aan dit in de, in de tuin te eten. Of in een, op een andere afdeling. Nou, op een andere afdeling dat gaat niet, want dat is niet uh, gebruikelijk. Dus we gingen in de tuin eten en soms in het park. Maar dat kan alleen als het mooi weer is. En in Nederland weet u is het merendeel van het jaar niet mooi weer. Dus het merendeel van het jaar konden we niet datgene aan ons moeder geven wat ons wilden. Nou, toen ben ik, uh, heb ik een list bedacht. En toen ben ik gaan zoeken in het pand. Naar een geheime plek en ik vond uh, een kelder. <laughs> Jij met je moeder in de lift na de kelder en dat ja. was een, een kleine ruimte. Dat is een kleine ruimte, dat is een soort uh, werkplaats ook voor uh, waar monteurs, die uh, in dat verpleeghuis werken, hun gereedschap hebben ze zat een klein stoffig kamertje, vond ik, waar heel veel dozen zaten. Kerstversiersels en ballen. Kerstpakketten. Dat helaas niet. <laughs> maar wel kerstballen en versiersels voor, voor de kerstperiode. En lakens. Uh, uh, ik, ik vond er ook allerlei proviant. Blikken, blikken met wortelen... Erte uh, dat soort dingen. <laughs> nou, die oh, moest ik allemaal weg. Erbij. Ja, ik heb toen een klein tafeltje gepakt en een kleedje meegenomen, wat kaarsen aangestoken. En daar ging ik met mijn moeder stiekem als niemand ons zag, ging ik met de lift naar beneden, met een rolstoel. Die paste net in dat kamertje. Ik en daar vind het nou we... eigenlijk te mooi om haar te zijn, ondanks alle ellende. Maar dat jij daar met je moeder in die kelder ja. kaarsen echt ja. kaarsen aangestoken, ja, ja, maar die kaarsen zaten er al. Die kwamen uit die kerstdozen die daar lagen. Weet je, wel? ze zaten ja. van die van die, dus dat vond ik heel mooi. Dus ik stak dat aan. En uh, mijn moeder die protesteerde in het begin, want die vond het allemaal vreselijk. Eng en die, die, uh, dat is verboden. Ze voelde wel aan dat dat niet mag. Dat het niet helemaal klopt. Dat het niet klopt. Ik dacht, de politie doet zo te inval. <coughs> maar ik had alles. Ik, ik had alle voorzorgsmaatregelen getroffen, ik had uh, alle deuren gesloten achter ons. En ik deed het ook. Op een gegeven moment heb je daar een handigheidje en je weet precies de momenten wanneer het wat rustiger is, daar op die gang. <coughs> En dan daalden we af in de catacomben van een verpleeghuis. Dit is ja. het mooie verhaal. Er staan ook heel veel schrijnende verhalen in. Hoe het ook van alle kanten misging of helemaal niet klopte. Bijvoorbeeld, ja. nou, je noemde het net al, hè, de logopedielessen. Ja. Waar je dus niet aan moet beginnen met een berbevrouw... Uh, die nooit heeft leren lezen en schrijven. Althans niet met die methode. Uh, en je zegt nu, later kwam ik erachter... dat er wel een goede methode is, ook voor deze mensen. Ja, maar niet in Nederland. In Frankrijk zijn ze wel zo ver. En ik geloof in Duitsland ook, maar dat hoorde ik later. Ik heb namelijk een stuk geschreven in het vakblad uh, van de, van de logopedisten in Nederland. Uh, het heet Logopedie en Foniatrie. Uh, naar aanleiding van een uh, best onverkwikkelijk incident... Uh, uh, in het verpleeghuis. Uh, Tussen jou en de logopedist. Uh, ja, een extern ingehuurde specialist. Uh, dus niet haar vaste logopedist. Want die, uh, die kon, die, op een gegeven moment kon die ook niet verder. Maar toen hebben ze een extern uh, iemand ingehuurd... van het Rotterdamse uh, uh, avatieteam. team ja. Heet dat. Een, een hoog gekwalificeerde mevrouw. En die kwam en die deed in principe eigenlijk weer exact hetzelfde wat die andere logistisch is. Dus weer met die dolhofjes, allerlei puzzeltjes... en allerlei uh, te, te abstracte tekeningetjes. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit schiet toch helemaal niet op. Mijn moeder snapte dat niet. En dat had ze ook niet gesnapt als ze dat infarct niet had gekregen. Dat mm -hmm. zijn van die schoolse, schoolse methodes... Mm -hmm. die je alleen maar kent als je school hebt gehad. Ja. En dan snap je die, symboli die symboliek... Dus zelfs een moeder, gewoon gezond was, had ze dat niet begrepen. Laat staan nu. Dus op een gegeven moment zei ik, waarom passen jullie nou je, je methodes niet aan... de belevingswereld van de mensen die, die uh, jullie als uh -huh. cliënt hebben? En toen vroeg zij, maar wat is dan de belevingswereld van je moeder? Ik zeg, nou, mijn moeder, om te beginnen... Uh, nou, u, u weet, ze, ze kan niet lezen en schrijven. Mijn moeder heeft haar hele leven uh, heel veel tijd besteed aan bidden. Mijn moeder kent uh, ken heel veel koran hoofd, uit haar hoofd. Uh -huh. uit haar hoofd. En uh, ik weet toevallig, want ik heb me er een beetje in verdiept, dat uh, liedjes, daar werken ze in de logopedie ook mee. Als iemand zijn taal is verloren, kan je wel met liedjes die hij vroeger zong. Met oude kinderliedjes. Met oude kinderliedjes. Uh, kun je iets triggeren in de hersenen. Omdat door de melodie, melodie uh, kun je uh, dingen beter onthouden. En ook weer beter reproduceren. En als je. Uh, Koransoera's is ook een manier van zingen. Ja, ja, ja. De, de, het wordt gereciteerd. Dus je zou de soeras form, kunnen inzetten? Ja, dus je om... kan soeras inzetten, dus auditatief. Dus met een met, met, met, met, uh, cassettebandje nee, kan je soeras inzetten... en dan kan je mijn moeder prikkelen. Om, ik heb het op een gegeven moment zelf gedaan. Dat ik, via YouTube heb ik allerlei Sora's uh, uh, uh, gedownload... of mm -hmm. geüpload, hoe heet dat, naar mijn uh, mobieltje. En dat deed ik dan met haar zelf. En dat werkte wel redelijk goed. En toen, maar toen ik dat tegen haar zei, van nou, je kunt bijvoorbeeld met, om te beginnen met Koransoeras, kan je haar bijvoorbeeld. En toen zei zij: uh, Sorry, maar ik ga mij niet in de islam verdiepen. En toen? Ja. Mona met Benzakour, hoe ja, reageerde je? Ja, dus ik, uh, ik, was, ik was een, uh, een beetje perplex, uh, kan ik wel zeggen. En uh, uh, ik dacht, ik ga me niet verdiepen in de is islam. Maar dit is helemaal niet verdiepen in de islam. Dit is gewoon uh, intelligent meedenken. Hoe kun je degene die tegenover je zit het best... Helpen. Dus als jij vraagt naar de belevingswereld van mijn moeder... en ik zeg, dit is haar belevingswereld... dan moet je blij zijn dat ze een zoon heeft als ik... die jou daarin helpt. En dan gaan we samen zoeken naar Sooras... en dan gaan we een leuk pakketje, een lespakketje voor haar maken. En dan gaan we haar helpen. Maar ze zegt, ik ga mij niet verdiepen in de islam. Maar ik vraag haar helemaal niet te verdiepen in de islam. Want ik vraag haar niet om de geschiedenis uh, van, de van, van de profeet te Mohammed te bestuderen. Ik moet je of zo. even onderbreken, Mohammed dus... Ben-Zakour... want er is uh, nieuws uh, van het Radio 1 Journaal. Dus ja. we schakelen even. NOS-journaal. De politie in Maastricht heeft zo de afgelopen dagen gezocht... naar het gevaarlijke gas Sarin. Dat zou verstopt zijn in de grond in de wek, wijk Ambi in Maastricht. Er is niets gevonden. Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht... met burgemeester Hoes, het Openbaar Ministerie en de politie. Er zijn twee mannen en twee vrouwen aangehouden in Heerlen en Maastricht. Een van de verdachten was aan het graven op de plek... die later door de politie is afgegraven. Er is tot op een meter diepte gezocht. Sarin werd gebruikt bij een aanslag op de metro van Tokio. En dat was in 1995. Tot zover. Mohamed Benzakou is vandaag onze gast. En we spreken in uh, Kunststof over het boek dat hij schreef. Een uh, heel, ontroerende, uh, heel ontroerend boek over zijn moeder, Yemma. En hoe het allemaal misging in het verpleeghuis... nadat zij een herseninfarct uh, had gekregen... en ze dus niet meer kon spreken. Je beschrijft op een gegeven moment ook hoe je haar... Eh, nou ja, wat je net ook vertelde, hoe je haar rustig probeert te krijgen... ook met Soera's, die je haar laat horen. Maar ook ja. met een heel mooi liedje, Sentimenteel Liefdesliedje. Oh ja, en Rafro. Ja, vertel even hoe je dat deed, of wat, wat voor liedje het is. Ja, dat is een, een Berberliedje van een, een Berbermuzikant. Uh, uh, en Rafro uh, heet hij, En dat liedje is, gaat over een, een, een hele mooie vrouw... die die uh, door de straten wandelt. En alleen de aanblik al, de manier waarop ze loopt... brengt ze iedereen, uh, alle mannen, in de wolken. En dat, maar, In vervoering? Het, in vervoering. En, uh, maar het, het, het, het, het mooie vind ik is dat de melodie heel mooi is. Het is een heel rustig, rustig lied, niet te veel poespas. En uh, ik dacht, het, dat had ik toevallig op mijn mobiel staan... en dat uh, liet ik haar horen. En ik merkte dat ze probeerde bij het refrein af en toe mee te, mee te zingen. Dus dan kwamen er wat woorden uit. En er kwam meer uit dan bij alle logopedie-sessies... die ze heeft gehad in het verpleeghuis. En daar was ik altijd heel blij mee. Dus... Ja. I'm not going to be able to بحار it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able Bij het gezondheid, dat je het zonne-eصل, bij je in het geval, veel op het geval. Voor het eerst, ik ik ga het Ja, Mohammed Ben Het is ook wel een heel mooi beeld dat jij dan achter die rolstoel, zo, zo beschrijf je het, haar voortduwend en ondertussen ja. met de iPhone uh, haar het liedje laat horen. En ja. dat ze dan toch een beetje murmelend uh, meezingt. Ja, af en toe dan stiet er ineens een, een, een spontaan woord uh, uit bijvoorbeeld Raja, yeah", van wacht op mij. Dan, dan zei ze dat ook. Dan hoorden ze dat en zegt ze ook Raja, ja. Yeah". Dus ze dus kan wel woorden na uh, zeggen, mm -hmm. weet je wel. Dus, mijn naam Mohammed. Als ik tegen haar zeg Mohammed, dan, dan zegt ze het na Mohammed, Mohammed. Dat lukt haar dan. Ja, dan houdt ze dat vast, maar als even gestopt, is even stop, en ik zeg nog een keer hoe heet ik, dan kan ze het niet meer. Nou, je probeert van alles. Op een gegeven moment komt er ook een Berber talk bij uh, de logopedisten, ja. en, en dan schrijf je. Uh, over die Berber-tolk. Een gescheiden middelbare Berber-vrouw... met geblondeerd haar en een hazellip, Kon bij nader inzien zelf wel wat therapie gebruiken... met haar neuroses en pathologische motoriek. Maakt zijn moeder nerveuzer dan ze al was. Ja. Je bent ook wel hard in je oordeel over anderen, hè, Mohamed? Ja, het... het uh... Ik ben ook wel heel lief in mijn oordeel over anderen. Maar dit, dit, ja, ik, ik heb me enorm geërgerd aan deze vrouw. Omdat ik denk, ja, hoe kan jij nou een tolk worden als je zelf. Maar misschien heb ik mij nog niet eens zo boos gemaakt om haar als, als wel om degene, de organisatie die deze mensen uh, stuurt. Naar... Mm -hmm. Ik heb uitgelegd, gaat om een, een vrouw die niet kan praten. Uh, die, uh, die heeft uh, een tolk nodig voor logopedie-sessie. En um, ja, dan komt er zo'n hysterisch uh, mens... waar ik werd er zelf zo heel, heel erg onrustig van. Ik merkte dat mijn moeder ook heel paniekerig werd uh, van haar. En, en uh, dat, dat heeft, het was geen succes. Na een paar keer zei ik, nou, laten we de IMA mee stoppen. Dit heeft geen enkele zin. Mm. En... Um... En zo geschieden. Je, je ja. bent ontzettend lief voor haar, voor je moeder. En je verzint van alles om, om haar leven een beetje aangenaam te maken. Je maakt een afspraak bij de kapper om haar grijze haren een kleurtje te ik geven. Ik moet wel je even iets, iets een massage. zeggen. Ja, zeg het maar. Het is waar wat je zegt. Ik, eh, achteraf, in alle eerlijkheid, de, de, ben ik... Um, was ik op het moment dat ik in het verpleeghuis zat en met mijn moeder uh, uh, rondjes rijden in de Hema, dan mensen die. Ik was stekeliger naar anderen. Ja. Stekeliger dan ik normaal zou zijn als ik gewoon alleen daar zou zijn. En ik, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt, maar dat heeft absoluut te maken met um, de, de overdosis liefde die ik aan mijn moeder geef. Lijkt wel alsof het uh, een afbreuk doet aan de vriendelijkheid die ik dan. Moet, zou moeten betrachten sociaal naar anderen toe. Dat Wij zou hebben... een goede verklaring zijn, want dat was inderdaad mijn maar. <kijkt> ja. eerst, Hoe ontzettend lief je voor je moeder Ik bent. werd al agressief als, als, als ik met mijn moeder door het winkelcentrum reed... en mensen keken net iets te lang naar mijn moeder. En dan had ze een hoofddoek en dan <kijkt> had ik meteen van... kan je het zien? Weet je, Ach, gelijk ook gelijk van... Uh, de, uh, alsof er nog nooit iemand met een hoofddoek is langsgekomen... Maar ik snap wel waarom ze kijken, want het is een gek plaatje misschien. Maar, nou, een vrouw uh, met een hoofddoek is, is inminister. Nee, maar een vrouw met een hoofddoek in een rolstoel en met dat brilletje zo. En uh, dat, dat trok op een bepaalde manier de aandacht. Ook het soort poncho wat ze dan aan had. En uh, ik zou me kunnen voorstellen dat als ik die ander was, dat ik ook wat langer kijk kan. Hm. Maar ik, ik, weet, ik voelde meteen een soort van. Uh, agitatie als, als een ander iets te lang naar mijn moeder keek. En, uh, maar in en alle opzichten, want ook in het verpleeghuis, dat ja. ik denk van nou, het lijkt me ook geen makkie om uh, deze patiënt met deze zoon te hebben. Nee, maar ik ik trof de, ik kwam daar ook zoveel domheid tegen, daar werd ik ook niet vrolijk mm -hmm. van. En, uh, maar ik kwam daar ook heel veel liefde tegen en, uh, en betrokkenheid. Ik niets ten nadelen van alle zusters die wel heel uh, lief tegen mijn moeder waren, maar ik had heel vaak het idee... en dat komt ook omdat ik mijn moeder het best begrijp... en ook het uh, best snap hoe je met haar om moet gaan. Maar er zaten gewoon echt uh, lomperikken ook tussen. En uh, van die die niet verder dan twee MAVO verder zijn gekomen... en dan als stagiair werden ingehuurd en van toetes nog blazen afwisten... en dan allerlei apparatuur zoals die tillift moesten gaan bedienen... en dan drie keer uitleggen hoe dat ding uh, werkt... en ik, die nooit geschoold is voor, de, voor dit werk, het al beter deed... dan al die mensen die daar zogenaamd wel voor geschold voor zijn. Ja, dat wekte irritatie bij mij. En, en als je dan ook nog eens hele onlogische redeneringen... omdat het verpleeghuis ook barst van de regels... waar totaal geen logica achter zat, vond ik vaak... Er zit geen logica achter. Maar alleen maar het feit dat het de regel is, is het dus waar. En mm -hmm. daar, daar ga ik al van stuiteren. Uh, ja, dat gaf fricties. En, um, Want het is niet alleen maar een portret van je moeder. Het laat zich toch ook wel lezen als een aanklacht tegen het zorgsysteem ja. in Nederland op dit ja. moment. Tegelijkertijd kun je ook denken van ja, die bezuinigingen zijn zo verschrikkelijk... Kunnen al die mensen die zich uit de naad werken... om die mensen in elk geval nog één keer per week te douchen... want dat zijn zo ongeveer de verhalen... kun je die mensen verwijten dat ze dan geen aandacht besteden... aan de culturele achtergrond van de patiënten die daar zijn? Ja, nee, dat, dat snap ik. Uh, die bezuinigingen zijn verschrikkelijk. Uh, uh, S'avonds uh, zaten er, uh, zat er twee en soms één zuster op een afdeling. Uh, wel geteld, ik telde daar 33 patiënten... Je Ze hebben allemaal behoeftes, die patiënten. De ene heeft pijn, de ander moet verschoond worden. De andere vraagt om een glaasje water. En er is dan één patiënt die loopt zich te slof uit het lijf om al die drie. Dus, dus die boosheid op dat moment kan zich misschien richten op die uh, verpleegster En dat is onterecht, want het is het systeem wat niet klopt. Uh -huh. Ik weet toevallig dat dit verpleeghuis drie directeuren had. Met een vet salaris. Ik begrijp niet dat ze drie directeuren nodig hebben. Wat ik me ook al vond, En dan is, één verpleegster s'nachts op je, je, 33 patiënten. Je moeder woont in Zwijndrecht, net als jij trouwens, ja. in de buurt van Rotterdam... waar ja. nog al wat Marokkanen en Turken islamitische mensen wonen. Ja. Het moet toch zo zijn dat er veel meer uh, mensen met een islamitische achtergrond... in die tehuizen huizen terechtkomen, zo ja. langzamerhand? Ja. ja, zo langzamerhand wel, ja. Mijn moeder is wel een van de eerste. En uh, ik uh, voorspel dat over tien jaar in Nederland echt met een enorm probleem uh, komt te staan. Want de eerste generatie migranten die begint nu ziek en oud te worden, 70, 80. En die krijgen allerlei ouderdomskwalen: infarcten, bloedingen, uh, slecht lopen, uh, Alzheimer. Al die dingen, noem maar op. Die komen allemaal in verpleeghuizen. Maar die verpleeghuizen zijn niet berekend op zulke patiënten. En. Uh, ik weet toevallig dat heel veel families, uh, kinderen, dochters... die vangen dan hun ouders op, die krijgen dan een pgb... en die proberen dat dan zo uh, te regelen. Maar dat, dat, is niet, dat is niet te doen op verpleegniveau. En ook niet realistisch, want ook niet realistisch. Wat, wat ook nog eens aan de hand is... jij kon daar veel zijn bij je moeder... Ja. omdat je geen baan van negen tot vijf hebt. <coughs> ik had een baan, dus ik kon het zelf... Uh, ja, precies. Dus ik kon het nog uh, redelijk managen allemaal... en mijn eigen agenda, mijn eigen tijd invullen. Ik, ik heb wel veel minder gewerkt daardoor. Mm -hmm. Ik heb veel minder geschreven. Ik uh, was ook bijna niet aanwezig in, in, in, in, in de kranten waar ik doorgaans veel aanwezig. Dus ik heb me vo volledig gericht op de zorg uh, voor mijn moeder. En ook op dit boek in de, in de avonduren. Want ik kon dit boek alleen maar schrijven in de avond. Als ik thuis kwam en nog een beetje puf had. Dit is echt een... Nachtboek. Je hebt nog vier broers maar, en zussen, je ja. vader leeft ook nog. Ja. Toch lijkt het boek, of lijkt het is, een boek over ja. jou en je moeder. Ja. Waarom heb je je andere broers en zussen zo nadrukkelijk erbuiten gehouden? Ja. ja, omdat ik moeilijk vond om voor hen te spreken en te schrijven. Dit is echt een boek dat gaat over mijn beleving en mijn ervaringen, en mijn anekdotes, en mijn strubbelingen. En uh, ja, voor die anderen kan ik niet spreken, want dan was ik er niet. Wij, wij, wij, dat was ook het moeilijke. Er was er altijd maar één met mijn moeder. Want het, de luxe om met z'n tweeën, dat was, zou heerlijk zijn. Als ik, alleen, als ik en mijn broer samen bij mijn moeder zijn... want dan kon ik tenminste met mijn broer praten. Naderhand deden we dat wel, omdat ik merkte dat het veel prettiger is voor mijn moeder... als er twee mensen zijn, want dan kunnen die twee met elkaar praten... en dan is er toch nog een soort ja, van dynamiek. Als er maar eentje is... Heeft dan, zij misschien altijd het, het gevoel dat ze iets moet, ze iets moet doen? Ja. Precies, maar dat is ook een luxe. Want ik, ik kan niet regelen, want die mensen hebben hun eigen baan en hun eigen leven... met z'n tweetjes op hetzelfde tijdstip daar te zijn. Dus het was al heel wat dat ik kon regelen... dat we gespreid de ene s ochtends en de andere s'avonds en de andere... Weet je wel? Mm -hmm. Hoe zit dus... het eigenlijk met het lichamelijke contact... tussen een, een, een Marokkaanse vrouw en haar zoon? Want het is een, uh, je beschrijft heel intieme handelingen. Hoe je haar voeten wast, haar urine opruimt. Uh, terwijl mannen en vrouwen toch zo gescheiden zijn... in de islamitische cultuur. Of, of ja. geldt dat niet uh, voor de band tussen een moeder en haar zoon? Ja, dat is inderdaad een andere band. Maar uh, ik deed niet de verschoning, dat deden de zusters. Maar het is... Uh, een enkele keer voorgekomen dat er uh, inderdaad... Uh, uh, de incontinentiemateriaal was niet uh, of vergeten uh, uh, om te doen. En dat uh, ineens een, een geel plasje onder de rolstoel uh, mm -hmm. in, uh, uh, in de gang. En dan uh, heb ik dat uh, gedwaald. ja. Mm. Maar dat is niet gebruikelijk en dat is heel pijnlijk en heel gênant. Ook uh, om te zien hoe je moeder... Uh, Opgetild wordt er zo'n tillift uh, verplaatst van rolstoel naar bed en omgekeerd. Maar om ja. haar te zien bungelen in zo'n ding. Zo heb je je moeder nog nooit gezien. Zo zag mijn moeder mij bungelen in een attractiepark in de Efteling. Dat was de leuke lol. Maar om omgekeerd je moeder te zien bungelen in zo'n hijskraan. Dat is buitengewoon... Uh, ja. Hmm. En uh, hoe, je beschrijft hoe ze op een zaal komt met uh, ook mannen daar... Ja. Hoewel dat trouwens voor mijn gereformeerde moeder ook geen lolletje zou zijn, om gemengd op een zaal te liggen. Ja, <laughs> ja er, was, er was één man, dat was exagenant. Dat was een, een, een Nederlandse christelijke meneer. Die uh, zo christelijk was dat hij de hele dag alleen maar Godverdomme die <laughs> kon, kon roepen. Die, die was ook getroffen door een infarct, heel treurig verhaal. Hij, uh, hij kon nog maar één woord uh, uh, boetseren eigenlijk. Het was alleen maar Godverdomme. Die man kon alleen maar Godverdomme de hele dag roepen, de hele dag. Dat was al, al zijn, zijn, zijn, zijn totale vocabulaire was, dat was samengebald tot godverdomme. En daar is dat in één vloek. Hij vloekt het feit wat hem was overkomen. Dus hij wilde ook niet eten, hij wilde niet meer drinken. Elk lepeltje wat in de buurt kwam, dat, dat sloeg hij weg. Die man is op een gegeven moment door, door, door, door, eigenlijk door zelf niet meer te eten... kreeg hij een ontsteking aan zijn long en is, is gestorven. Maar die man die, die, die, die lag dan daar op dezelfde kamer als mijn moeder. En die had uh, de vrij akelige uh, gewoonte om het laken op goed moment van zich af te slaan. En uh, lag hij daar dan, uh, in zijn, zoals ik zeg, in zijn sergeant-major, uh, daar op bed. En uh, dat was, uh, ja, kun je je voorstellen, dan kom je daar binnen en dan ligt er zo'n man daar. En mijn moeder wist uh, zich ook geen raad, die keek dan ook alle kanten op. Op een gegeven ja. moment stel je de vraag... hoe komt het toch dat één moeder gerust vijf kinderen kan verzorgen... terwijl vijf kinderen bijna ten onder gaan aan de zorg van één moeder? Heb je die vraag kunnen beantwoorden? Nee, die kan ik niet beantwoorden. Nee, dat is een, een vaststelling op een gegeven moment... dat ik zag dat we allemaal daar bijna aan ten onder gingen... aan de zorg voor, voor deze moeder. En dan ga je nadenken hoe heeft zij het gedaan... om ons met z'n vijven op te zorgen... terwijl wij eigenlijk maar een vijfde deel per persoon mm -hmm. opvangen. En het lukt ons nood, eh, Want de liefde van een moeder voor haar kind... dat moet dan zo grandioos groot zijn... dat de liefde omgekeerd van de zoon voor de moeder... dan misschien daar maar een fractie van is. Ik kan me dat niet voorstellen, maar... het is natuurlijk sowieso anders om een kind op te voeden. Want bij een kind heb je nog het perspectief dat het gaat praten... Je leert het woordjes. In de meeste gevallen zit er vooruitgang in. Er zit uh, progressie in, mm -hmm. in zo'n kind. Ja. En je ziet het bloeien. En hier zit er geen progressie, zit er stagnatie of uh, misschien zelfs regressie in. Het en... gaat met jou op een gegeven moment ook echt slecht. Hè? Zo slecht uh, dat je op een gegeven moment schrijft van ik zie het eigenlijk ook allemaal helemaal niet meer zit, dit leven. In iets ja, er zijn momenten, in. momenten dat de duisternis mij ook in zijn greep had. Ik walgde van, van het leven wat ik leidde. En ik walgde van het pand waar ik elke dag bijna naartoe ging. Het verpleeghuis. Het verpleeghuis. Ik walgde van de geur van de ziekte, de geur van de dood. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel doden in zo'n in zo korte tijd meegemaakt. Ik walgde van het systeem, van de regels... De, de onmenselijkheid. Alles stond me tegen in dat verpleeghuis. En, maar ik zag ook dat ik... Ik kon me er niet aan onttrekken. Want ik kan mijn moeder niet aan haar lot overlaten. Dus maar je ging er wel heel diep in. hè Het is in, in zekere zin ook een keuze. Om er zo in te verdwijnen. Om je eigen leven bijna stop te zetten. Heb je enig idee um, waar die keuze vandaan kwam? Het is geen keuze. Het is een... Uh, het is een ik weet ook niet, als je me vraagt of welke energie ik dit heb gedaan... ik zou het je niet kunnen vertellen. Maar ik denk dat dit boek, het schrijven, s'avonds als ik thuis kwam... als ik nog enige puff had, was toch ook een vorm van zelfmedicatie. Om het dan uh, op te zetten. Ja, dit boek is wat dat betreft een soort amulet voor me geworden. Maar ik heb ook het gevoel dat er nog een ander boek onder zit. Wat bedoel je? Nou, dat het ook over, uh, heel erg over jou gaat. Over iets wat bij jou zit. Geen enkel andere zoon had dat zo gedaan als ik het heb gedaan. Nee. Ja. Ja. ja dat vind ik moeilijk, ik weet het niet. Ik, uh, misschien is dat mijn voorliefde voor, uh, voor afzien of destructie. Ik, ik ben er wel aan onderdoor gegaan bijna. Ja, ik heb ook uh, met uh, vrij akelige ideeën rondgelopen, inderdaad. En dat zeg ik ook eerlijk in het mm -hmm. boek. <clears throat> dat je over die snelweg rijdt en dat je je gaat fantaseren... wat zou er gebeuren als ik nu plank gas mm -hmm. geef en tegen de reling aanvlieg. Dat ik dat bijna verheerlijkte ook op een gegeven moment. Ook uit het idee dat ik dan uh, in een andere dimensie terechtkom waar ik mijn moeder in, in een gezonde toestand zou tegenkomen... Ja. Dat, ja, dat, dat is allemaal door me heen gegaan. Ja, je schrijft, ik besef dat dit verpleeghuis een trieste oude man van me heeft gemaakt. En je was 39 toen je ja. dat schreef. Ja, nee, uh, het is uh, geen uh, verjongingskure uh, geweest. <laughs> Vragen van luisteraars. Heel herkenbaar is de liefde van een zoon voor zijn moeder. Belangrijk is dat onze generatie er is voor onze ouders, ongeacht waar we vandaan komen, zegt Henk Pieters. Um, dat was een opmerking, sorry, dit is iets anders wat ik nog heb gekregen. Uh, we uh, spraken je zus ook, Naima. En uh, zij zegt, Mohammed is de enige vrijgezel... en wat dat betreft het buitenbeentje van het gezin. Ik denk dat het gezinsleven nu niet in het leven van Mohammed past. Hij is ambitieus, scherp, kritisch, maar wel rechtvaardig en heel attent... Door de situatie met mijn moeder zie ik ook meer zijn gevoelige, emotionele kant. Mohamed praat niet veel over zijn gevoelens, maar je ziet het wel aan hem. Oké, okay, dat zei ze tegen jullie. Dat zei ze tegen ons. Ja. Is dat niet heel vreemd eigenlijk, dat wij nu meer weten over jouw innerlijke leven dan je broers en zussen, doordat je dit boek hebt geschreven? Ja, maar zij gaan dit boek ook lezen, dus zij zullen ook wel meer over mij weten dan ze misschien tot nog toe hebben gezien. Mm -hmm. Ja, in die zin is dat schrijvers eigen. Uh, er, zijn, uh, er zijn duizenden schrijvers die eigenlijk zich eigenlijk alleen maar kunnen uiten op het moment dat ze een pen en papier pakken. D dat is zo. Ja, ik ben denk ik het, het dichtst bij mijn hart en het dichtst bij mijn hoofd ook. Op het moment dat ik in uh, afges een afgesloten ruimte zit en. Uh, en alles nog eens een keer in mijn hoofd uh, laat tollen. Ja, ik, ik vond dit ook een heel moeilijk boek. Omdat, um, omdat ik ook worstel met een ander dilemma... of mijn moeder het eigenlijk wel goed zou vinden dat ik een boek zou schrijven. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat is een vraag die ik haar niet kon, meer kon stellen... omdat ze daar geen antwoord op kon geven. Maar je hebt wel een poging gedaan, want ik, je beschrijft deze ja, hamvraag gelukkig ook. Want het is natuurlijk ja, nogal wat. Dat, dat was een dilemma van wat zou, zou zij eigenlijk dit... Want ik, ik vertel hier hele intieme dingen over, uh, over haar en ook over mij. Maar vooral over haar. En in onze cultuur, in de Marokkaanse cultuur, is het niet heel erg gebruikelijk... om zulke uh, uh, intieme details naar buiten te nee. brengen. Dat is toch, uh, toch vrij ongebruikelijk. En um, dat was wel iets wat mij... Ik heb echt vaak genoeg op het punt gestaan... om het, het hele zaakje gewoon in de prullenbak te gooien... en er niks mee te doen, aanvankelijk... En ik heb het haar een keer zo voorzichtig gezegd... maar weet je dat ik een boek over jou aan het schrijven ben? En dan moest ik die vraag natuurlijk een paar keer herhalen... voordat het tot haar doordrong. En dan keek ze verschrikt naar mij. En dan zag je dat handje zo naar de mond. En dan trok ze bijna van, wat, wat? Ik zag dat aan haar dat ze dat, uh, laat ik zeggen, niet, uh, niet een leuk idee vond. Mm -hmm. en, uh, en toen wist ik het niet meer. En haar stemming veranderde ook meteen. Ik heb momenten gestaan van, misschien moet ik het niet doen... En het is eigenlijk door, door, uh, door uh, mensen om me heen die mij hebben aangemoedigd om het wel te doen. Wie dan? Nou, vrienden die hiervan wisten dat ik hiermee bezig ben. En die uh, mijn eigen lees, uh, leeskringetje van mensen, mm -hmm. die een klein select gezelschap... die, uh, die, uh, die, die zeg maar het manuscript uh, wel hebben gelezen en weten waar ik mee bezig was. Aan hun heb ik veel steun gehad. Ja. En... Wat deed je uiteindelijk besluiten dat je het ook echt belangrijk vond... dat anderen het zouden lezen? Ja, omdat over deze thematiek... Uh, herseninfarct in het bijzonder... nee, in het algemeen, er wel wat is geschreven. Niet op deze manier, denk ik. En uh, mijn moeder als uh, Marokkaans moslimvrouw in een Hollands verpleeghuis... In het bijzonder omdat het volgens mij een thematiek is... Wat, wat nog niet is bestudeerd en nog niet is uh, op deze manier... No no nog niet is nog... Nee, en het, het is een heel persoonlijk verhaal. Maar ik denk, deze jemma, mijn moeder... zal over 10, 15 jaar gaan over heel veel jemma's. Mm -hmm. Mijn moeder is wat dat betreft denk ik pionier. In ieder geval heeft zijn een zoon die dat, uh, die dat als eerste heeft opgepakt. Omdat ik het ontzettend belangrijk vind. En da los daarvan is is een infarct of een bloeding. Maar van een bloeding weet ik iets minder. Maar een infarct is het feit dat je hersens beschadigd worden En uh, is van zo onvoorstelbaar... Uh, um, hoe moet ik dat zeggen? Het, het verontmenselijkt zo erg de mens die het was... dat ik kan mij eerlijk gezegd geen... Kijk, mijn moeder... Haar innerlijk motortje, zeg maar haar organen, doen het mm -hmm. nog goed. Dus in die zin kan zij nog tien jaar mee. Mm -hmm. Maar op deze manier tien jaar nog verder gaan... is als, als dus als een kastplantje. Kijk, het is geen Alzheimer. Mensen met Alzheimer die, die weten niet wat ze aan het doen zijn. Die babbelen wat, euh, brabbelen wat, of die zeggen wat, die zijn dingen vergeten. Maar mijn moeder is zich heel erg bewust dat ze niet kan praten... En dat ze niet kan bewegen. Want wat is de mens? De mens is communicatie. Lijkt mij wel. En, dus je bent echt letterlijk... Zit je, zit je in een gevangenis... waar je niet uit kunt komen. Dus van alle kanten ben je opgesloten. Dat lijkt me de meest gruwelijke straf. Kanker, vreselijk. Maar dan ben je binnen drie maanden vanaf. Heb je pijn, morfine en je bent dood. Dit, dit is een levensleidende uh, uh, straf... waarvan ik mij niet kan voorstellen dat, dat een god of een godheid dit uh, iemand kan aandoen... en dan nog barmhartig uh, genoemd uh, Toch is Allah haar redding, schrijf je? Ja, uh, ironisch uh, uh, genoeg wel, ja. ja. Want, um, nou ja, goed. Ja, hij, hij <coughs> is er voor haar, zo ervaart ze het. Ze bidt ook nog. Ja. Um, zijn jouw ideeën over Allah veranderd tijdens dit ziekteproces van nou, je Nou ja, ik... <coughs> Ik ben nooit een uh, grote fundamentalist geweest in die zin. Maar wel maar, gelovig, man. Nou ja, ik, ik, geloof, ik, geloof, ik geloof niet dat het ophoudt als we dood zijn. Dat in die zin. Uh, en ik vind religieuze boeken ontzettend mooie boeken. En ik, ik, ik kan daar heel veel troost op en, en kennis uithalen. Maar ik, ik ben wel. Erg uh, gaan twijfelen aan, aan de goedheid uh, van, uh, van God. En ik weet, hier kan je eindeloze theologische, dis theologische discussies over voeren. Van ja, maar God is er niet om alleen maar mensen vrolijk en happy te maken. Maar het, ik kan mij bijna geen toegewijd, uh, def uh, default mens, vroom mens als mijn moeder voorstellen. En uh, die haar hele leven in dienst heeft gesteld van Allah dagelijks vijf keer per dag bidden de Ramadan doen. Ook al kan ze niet vasten, was ze ziek en ging ze toch vasten. En dan het zesde gebed ook nog eens vroeg in de ochtend. En haar enige waarheid was de islam. En dat uitgerekend zij dan gepakt wordt uh, op deze manier. Ik, dat is een buitengewoon sadistische ja. en uh, sarcastische uh, god, denk ik. En ik weet, er zullen nu heel veel moslims boos op mij zijn dat het dit zegt... Want uh, je kunt het ook begrijpen als een beproeving. Dan krijg je dat Job-verhaal om, om moeder te testen in haar gelovigheid. En in die zin is zij volgens mij cum laude geslaagd... Want het, het, het enige wat ze nog kan is, is het klokje in de gaten houden. Ik vraag me af of ze dan ook echt weet hoe laat het is. Volgens mij niet. Maar dan zie ze dat die wijze verplaatst is. En dan zie je dat handje van haar, oh, naar haar hart gaan. En dan sluit ze de ogen. En dan zie je dat hoofdje. Want dat is het enige wat nog kan bewegen. Ik zie Je dat hoofdje zo knikken. En dan sluit ze de ogen. En dan zie je iets. Dan mompelt ze iets en ik weet niet wat, en niemand weet wat. Maar dan is er wel een gebed aan het voeren. En, en jij dan... schrijft dan, er is geen Allah, jij ja, echt niet. Allah is een sprookje, en als die wel bestaat, vervloek ik hem. Ik smeek hem uw rust te schenken, verlossing. Ja, dat is eigenlijk heel dubbel. Dus aan de ene kant zeg ik, uh, hij bestaat niet. En ik... Aan de andere kant vraag ik hem verlossing te schenken. Dus Dat is ook heel schizofreen eigenlijk. Maar het gekke is, mijn moeder is voor mij het bewijs dat die wel bestaat... Ja? omdat Ja, ik heb daar mensen aan infarcten dood zien gaan door eenzaamheid. En uh, een van die mensen was dus die meneer op haar kamer. Mm -hmm. Die uh, niet meer wilde eten en die eigenlijk alleen dood wilde. Maar diezelfde god was voor mijn moeder wel de strohalm waar ze zich aan vastgrepen. En dat is ook gelijk haar redding. Daarom leeft ze nog en is ze nog steeds vrolijk als wij er zijn en koffie zetten. En dan is ze in haar element en is ze helemaal vergeten dat ze, dat ze eigenlijk uh, ziek is. Hm. Je kan ook zeggen, omdat jullie daar zoveel... Uh... Naartoe gaan, naar je moeder. Ja, wij hebben daar absoluut een rol in gespeeld. Dat zij, dat zij niet vereenzaamde, in zoverre. Natuurlijk, vereenzaam je, maar, uh, maar ik weet zeker dat, dat, uh, dat uh, het, het, de angst en, en de liefde voor, voor, voor de schepper haar uh, wel. Uh, want haar geloof is helemaal niet. Daar is, daar is helemaal niet aan. Die is niet geërodeerd of minder geworden. Ik heb soms het idee dat hij nog sterker is ja. geworden. Terwijl ze weet dat het diezelfde God is die haar ziek heeft gemaakt. Nou, hoe groot kan je toewijding zijn? Dus je bent ervan overtuigd dat God je ziek heeft gemaakt. En toch ga je hem nog meer aanbidden. Je schrijft op een gegeven moment uh, ook een mooi Marokkaans spreekwoord. De gezonde man draagt op zijn hoofd een kroon... die alleen wordt waargenomen door de door, zieke man. Door de zieke man, ja. ja. Dat heb je met dit boek wel voor elkaar gekregen, De ja. kroon, die heb je door dit boek <laughs> ja, te schrijven... Dat was zichtbaar een... gemaakt voor iedereen. Oké, okay, nou, dat, als ik daarin geslaagd ben en jij zegt het, dan, dan is dat een groot compliment. Ik herinner me dat dat, dat, dat spreekwoord in, door mijn hoofd schoot... omdat ik op een gegeven moment zag dat al die zieke mensen daar in dat verpleeghuis... als ze je aankijken, dan keken ze je zo aan en dan staarden ze je aan... en dan dat mondje half open. En dan leek het net alsof ze iets zagen naar mij... maar ze keken mij niet gefocust aan, maar een beetje... Dromerig. En dan keken mm -hmm. ze naar iets en dan kon ik niet zo goed zien naar waar ze keken. En dan had ik het idee dat ze dus een kroon op mijn hoofd zagen die zij niet hebben, want ik ben gezond. En uh, ja, daar geneerde ik me, me ook wel een beetje voor. Voor die je, kroon? Ja, voor het feit dat je gezond bent, maar de voortdurend daar laveert tussen al die zieke mensen. Hoe is het nu eigenlijk? Nu dit boek af is, je moeder is weer herenigd met je vader. Ze wonen op een flat, negen hoog. Ja. Vlak bij jou, tegenover jou, geloof ja, ik. Ja, klopt. Uh, hoe het nu met hen is, nou, of met, met, met mij? En met, met jou ook vooral. Ik geloof... <coughs> Ja, ja, ja, goed, ik, uh, dit boek is af, en, uh, uh, maar het leven van mijn moeder is niet af. Ik zou, kan je zeggen dat uh, dit boek eindigt op het moment dat ze weggaat uit het verpleeghuis. Mm -hmm. Het boek handelt alleen over de periode dat ze daar zit. Maar we zijn nu twee jaar verder. Ze zit nu al twee jaar in die woning met mijn vader... Als ik zou willen, zou ik daar nog eens twee boeken over kunnen schrijven. Over wat daarna is voorgevallen. En wat ben je daarna aan het schrijven? Onderdus? Nee, ben ik niet aan het doen. Dus, uh, er komt een heel ko ander boek. Er komt een heel ander boek. Over een levenslustige man van in de 40. Ik ben klaar met, uh, met de zorg. Wat komt er op de tegel te staan? We um. denken het even. Dan zeg ik ondertussen dat op deze zender zo dadelijk twee dingen van start gaat. Als opmaat naar de troonswisseling start vandaag met twee dingen... de nieuwe maandagavondserie Het Oranje Gevoel Van. En in dit geval is de eerste gast koninklijk verslaggever Antoine Peters. L.S. de Bruin spreekt met hem. En wat staat er Mohamed? Mohammed, sta op. Maar dan moet ik het eigenlijk in het webis zeggen. Dan staat, dan staat Mohammed Ikja. Mohamed, ik ja. ja. dat zei mijn moeder dat is wat je altijd. Moeder altijd zei. Als ik uh, als kleinkind in bed. En dan kwam ze me wekken en dan zei ze. Mohammed, ja, en dat zijn woorden die ze ik nooit vergeten. Omdat dat blijf je. Dank je wel, Dit was aflevering. Laat me denken. 2609. Ja. Morgen ontvangen wij filmregisseur Kees Brine. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur.